1 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. busongeluk zeker niet vandaag gerepatrieerd. Aantal Syriërs dat naar Turkije vlucht is de laatste 24 uur fors gestegen. En de PVV komt toch met informatie over giften aan de partij. Het is zonnig en droog. Er kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind worden 12 graden op de wadden... en zo'n 18 graden in het binnenland. Ook morgen redelijk wat zon. Dan wordt het weer zo'n 15 graden. In het weekend meer kans op regen en ook iets kouder. Ja, het uh, terugbrengen van de doden na het busongeval in het Zwitserse Sierre... gebeurt nog niet vandaag. De formaliteiten daarvoor zijn niet rond. Misschien kan morgen een eerste vlucht met uh, stoffelijke resten naar België vertrekken. De autoriteiten in België geven geregeld updates. Zojuist was er opnieuw een persconferentie van de regering... met nieuwe informatie over de repatriëring van de slachtoffers. Deze namiddag vertrekt een van de drie ter beschikking gestelde C-130's... naar Sion... waar met aan boord materiaal om de repatriëring... van de overleden slachtoffers te kunnen mogelijk maken. En deze repatriëring zal wellicht laat in de avond... maar nog voor middernacht gebeuren. Vanavond kunnen ook de families die het wensen, families van gewonden, maar ook van overleden uh, mensen terugkomen uit Genève. En ook morgen is een vliegtuig ter beschikking voor de families die op de tweede vlucht plaats zullen nemen. En ook morgen namiddag gebeurt de repatriëring van um, de overleden slachtoffers met een, een C-130. En voor het overige van de afhandeling van het dossier doen wij alles wat mogelijk is om via een goede organisatie... Het... Uh, deze verschrikkelijke zaak zo, um, zo um, op een zo ordentelijk mogelijke wijze te laten uh, verlopen. Ja, morgen, vrijdag de 16e, is officieel een dag van nationale rouw, zo is ook aangekondigd. Aan het eind van de ochtend was er ook in Lommel nog een persmoment en Joris van Poppel was daarbij. Daar is gezegd onder andere dat de ouders vanmiddag naar de tunnel gaan om de plek van het ongeluk te bezoeken... en dat ze deze ochtend voor het eerst in het mortuarium zijn geweest...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 De opstand in Syrië is vandaag precies een jaar geleden begonnen, maar nou duidelijk niet voorbij. We zien dat dagelijks, horen dat dagelijks. Afgelopen 24 uur staken zeker duizend Syriërs de grens met Turkije over. Het zijn er veel meer dan in de afgelopen weken. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, uh, ja, waarom de afgelopen dag in één keer zoveel vluchtelingen naar Turkije? Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de hevige gevechten in de provincie Idlib. Uh, aan de andere kant van de Turkse grens in Syrië. Het Syrische leger opereert daar niet alleen in de stad... maar kampt op dit moment dorp tot dorp uit op zoek. Naar opstandelingen, ik begrijp dat er onder de vluchtelingen die nu de grens oversteken... ook heel veel gewonde soldaten zitten, strijders. Ook een gedeserteerde generaal waarmee het aantal Syrische generaals in Turkije nu zeven bedraagt. Dus je ziet dat die strafcampagne van het Syrische leger in Idlib... nu de opstandelingen van het vrij Syrische leger, zeg maar, dwingt zich terug te trekken naar Turkije. En met hen komen ook natuurlijk heel veel ongewapende burgers mee. En, en is het makkelijk voor die militairen en die, en die burgers om Turkije binnen te komen? Uh, nou ja, de Turkse vicepremier die beschuldigde vandaag nog uh, de Syriërs ervan uh, op die vluchtelingen te schieten. En de vluchtroutes te blokkeren met landmijnen. Uh, eerder werd die beschuldiging ook al gemaakt door mensenrechtenorganisaties. Het is heel moeilijk te controleren of dat inderdaad zo is. Ik weet dat er sinds de jaren zeventig al... Grote mijnenvelden liggen langs de Turks-Syrische grens. En dat er de afgelopen jaren plannen waren, in geval, om die mijnenvelden te ruimen. vanwege de verbeterde relatie tussen Syrië en Turkije. Maar je hm. weet dat die warme relatie natuurlijk door de bloedige onderdrukking van de opstand. en dat daar niks meer van over is. Dan ben je het geweld ontvlucht. en dan ben je veilig een mijnenveld doorgekomen. en dan ben je in Turkije. en, en dan is er genoeg opvangmogelijkheid. Nou, de, de, de Turkse regering eh, heeft er veel aan gedaan. Er zijn inmiddels eh, vijf vluchtelingenkampen gebouwd. Eh, maar eh, inmiddels zijn er ook al 15.000 vluchtelingen. Eh, er zijn nieuwe kampen in aanbouw. Eén eh, zelfs eh, die 20.000 vluchtelingen kan eh, herbergen. De Turkse regering bereidt zich voor dus op een grotere eh, vluchtelingencrisis. Maar twijfelt tegelijkertijd ernstig over wat die regering nou eigenlijk kan doen, nu met Assad. Uh, de Turkse regering spreekt over mogelijk uh, het aanleggen van een vluchtelingencorridor, dus in Syrië, maar is tegelijkertijd ook bang dat militair ingrijpen door de Turken, het Turkse imago in het Midden-Oosten, misschien uh, erg veel schade zou berokkelen. Dus voorlopig doet de Turkse regering niets anders dan het bouwen van vluchtelingenkampen, het geweld veroordelen, uh, terwijl uh, de gevolgen van het geweld hier ook met de, zag, de dag uh, zichtbaarder worden. Bram van Meulen. In Egypte zijn 75 mensen aangeklaagd wegens moord en veronachtzaming... tijdens de voetbalrellen van begin februari. Bij de rel in het voetbalstadion van Port Said kwamen 74 mensen om het leven. Negen aangeklaagden zijn hoge politiefunctionarissen. De Egyptische Justitie zegt dat de 75 worden aangeklaagd... op basis van videobeelden en verklaringen van getuigen en verdachten. Na de is er dagenlang geprotesteerd in de hoofdstad Cairo. Betogers verklaarden dat de politie veel te weinig had gedaan om de voetbalfans te beschermen. En ook zouden aanhangers van de verdreven president Mubarak betrokken zijn geweest bij het geweld. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Het Europees Parlement heeft zojuist ingestemd met een resolutie tegen het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen. De resolutie stelt dat het meldpunt een discriminerend en kwaadwillend initiatief is. Europa-correspondent Tijn Sade. Tijn, um, hoe lag de verhouding? Was de grote meerderheid die voor die resolutie stemde? Ja, ruime meerderheid. Na het debat van dinsdag, wat hier in het Europese parlement al uh, gevoerd werd hè, over dat meldpunt, was het al duidelijk dat die ruime meerderheid er zou zijn voor die revolutie, dus tegen Nederland. Alle grote Europese fracties hebben immers aan die tekst uh, Gesleuteld. Van de Nederlandse Europarlementariërs hebben alleen de leden van de SP en de VVD tegengestemd. VVD'er Hans van Balen in Europa die zei na afloop het is niet aan het Europees parlement om Nederland de maat te nemen. Het is een meldpunt van een politieke partij en niet van de Nederlandse regering. Nou, nou is het uh, genoemd een, een discriminerend kwaadwillend initiatief. En premier Rutte die, uh, die zou er uh, afstand van moeten nemen. Dat was de strekking zo'n beetje. Um, maar wat zijn nu de, de, de gevolgen, nu die resolutie is aangenomen? Er heeft geen Gevolgen. Uh, in zo'n geval zou dan bijvoorbeeld de Europese Commissie met deze resolutie in de hand moeten gaan kijken of uh, Nederland inderdaad juridisch uh, ja, of dat onderzocht moet worden. De Europese Commissie heeft al gezegd uh, daar geen heil in te zien. Uh, die gevolgen heeft het dus niet. De resolutie is natuurlijk wel echt een politiek signaal. Je moet het zo zien dat het Europese parlement heeft uh, Nederland met deze resolutie, het Nederlandse kabinet, echt op de vingers willen tikken. En daar blijft het bij. Tijn dankjewel. Thank de PVV gaat toch een jaarverslag inleveren... waarin staat welke giften de partij heeft gekregen. Gisteren zei PVV-woordvoerder Hero Brinkman... dat hij zich niet gaat houden aan die verplichting... die in een nieuwe wet wordt opgenomen. Hij zal wel alles blijven doen om de identiteit van donateurs te beschermen. Wat ik heb geopperd, dat is dat de PVV alle gaten van de wet, van, van, mazen van de wet uh, gaat doorzoeken en daar misschien wel gebruik van kan maken. Want wat is mijn stelling namelijk? Mijn stelling is dat deze wet een echte anti-PVV-wet uh, is. Deze wet is alleen maar ingediend om het, de PVV, om uh, giften aan de PVV moeilijker te maken. Iedereen weet dat, uh, dat op het moment als je bekend staat als PVV'er, je in het maatschappelijk leven het gewoon moeilijk kunt krijgen. Er worden bij ons, mensen die op de kandidatenlijsten staan, die worden ontslagen, die worden moeilijk gemaakt met opdrachten, uh, die krijgen uiteindelijk geen baan meer, uh, die worden zelfs belaagd, die worden zelfs mishandeld, die worden bezocht door criminelen die ze in elkaar slaan in hun eigen woning. Dat zijn zaken die allemaal gebeurd zijn. Ja, minister Spies zegt daarvan, als een politieke partij mij daarvan overtuigt dat de veiligheid in het geding is, dan hoeft een politieke partij geen namen bekend te maken. Nee, met alle respect, uh, hier in de Tweede Kamer is niet veilig wat de informatie betreft. Dan op dat moment ligt ook die identiteit van dat individu al op straat. En juist omdat ik gisteren heb aangegeven dat wij uh, bijvoorbeeld er lopen over lopen nadenken... om uh, de informatie, uh, om in ieder geval die mazen van de wet te doorzoeken. Of do door uh, ultimo, maar niet het jaarverslag in te dienen. Je kunt het geld ook gevonden hebben, dat was uw suggestie. Dat klopt, maar wat het grappig is, dat op het moment dat ik dat opper... Uh, uh, dan, uh, dat dan meteen uh, uh, er een derde termijn uh, wordt aangevraagd... om uiteindelijk die gaten te dichten. Met andere woorden, dit is een precieze bevestiging... van wat ik altijd gesteld heb. Namelijk, het is een anti-PVV-wet. Het is een wet puur en alleen gemaakt om de PVV het moeilijk te maken... dat mensen toch hun giften aan de PVV gaan geven. En dat heeft, dat heeft, deze, deze handeling heeft dat duidelijk gemaakt. Want wij gaan natuurlijk gewoon het jaarverslag indienen. We gaan die boete van 25.000 euro gaan we natuurlijk niet riskeren. Wij houden ons gewoon netjes aan de wet. Maar wij zullen wel proberen om de identiteit van Henk en Ingrid te waarborgen. We worden Michiel Breedveld in gesprek met PVV-kamerlid Hero Brinkman. De Afghaanse president Karzai wil dat de NAVO-troepen zich terugtrekken uit dorpen en afgelegen gebieden. Oproep van Karzai volgt op het bloedbad dat een Amerikaanse militair zondag aanricht in de provincie Kandahar. Karzai zegt ook dat hij liever ziet dat de Amerikanen al volgend jaar alle veiligheidstaken overdragen aan Afghanistan. Geplande overdracht is in 2014. Bij het meldpunt verkeersonveilige situaties van Veilig Verkeer Nederland zijn al zo'n 1900 meldingen binnengekomen. Het internetmeldpunt ging twee weken geleden open. Met de informatie die op dat meldpunt binnenkomt... kan de overheid aan de slag om wegen te verbeteren... of plekken te onderzoeken die als onveilig worden ervaren. Ongeveer de helft gaat over onveilige situaties... op wegen, fietspaden en stoepen. En de rest gaat over onveilig weggedrag. Veilig Verkeer Nederland wil dat de overheid meer werk maakt... van verkeersonveilige situaties. En het meldpunt moet daarbij helpen. Sport. Ja, PSV staat na een roerige week met het ontslag van trainer Fred Rutte in de europa League vandaag voor een moeilijke opgave. De Eindhovenaren moeten vanavond tegen Valencia een 4-2 achterstand proberen weg te poetsen. Ronald van der Geer doet vanavond verslag van de wedstrijd. Nu al aan de lijn, Ronald. De nieuwe trainer Philip Cocu zei gisteren: uh, ja, hij heeft maar een paar dagen, hij kan een paar details veranderen. Uh, om wat voor details zou het dan kunnen gaan? Nou, ik denk dat hij vooral terug gaat naar de basis, daar waar PSV succesvol is geweest. Dus heel veel zal hij niet veranderen aan de opstelling eigenlijk refereren aan de succesvolle tijden van PSV eerder dit seizoen... en zeggen, yo, doe gewoon wat je toen ook deed en dan komt het goed. Hij zal voornamelijk wat rust willen terugbrengen in het, uh, in het elftal. Dus hele schokkende dingen moet je niet verwachten. Ja, of Valencia nou echt een tegenstander is waar, je, waar tegen je, je zelfvertrouwen moet opvijzelen. Dat valt natuurlijk naar vorige week te betwijfelen. Er is al wat hoop naar die twee goals die daar gemaakt zijn. Maar dat was meer aan de gemak van Valencia te danken dan aan de klasse van, van PSV. Maar goed, het zou een eerste stap kunnen zijn. En dat herstel moet snel komen. Want PSV heeft natuurlijk een loodzwaar programma met de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. De competitie Heerenveen en de competitiewedstrijd tegen Ajax. Dus een opstekertje tegen Valencia is gewenst. Daar gaan we naar John Bakker bij de AWB. Verkeersinformatie, John. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 5 kilometer. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwouden 4 kilometer. Dan nog wat, wat goed nieuws. De A67 die was een tijdje dicht bij Asten. Alle rijstroken zijn inmiddels weer open. Nog één keer de hoofdpunten. Vanmiddag vertrekt een eerste vliegtuig naar Zwitserland. voor de repatriëring van slachtoffers van het busongeluk daar in Zwitserland. Dat heeft de Belgische regering net bekendgemaakt. Het aantal Syriërs dat naar Turkije vlucht is fors gestegen. Afgelopen dagen kwamen duizenden mensen aan in Turkije. Veel meer dan in de afgelopen weken. En de PVV komt toch met informatie over giften. Gisteren wilde de partij dat nog niet. Maar vandaag zei PVV'er Brinkman toch een jaarverslag te zullen inleveren... waarin die informatie staat. Het is 13 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCV weer en het vervolg van lunch.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 Zo bespaart u niet alleen geld, maar ook nog eens een hoop tijd. Net wat meer doen? Dat doen we graag bij Carglas. Carglas repareert. Carglas vervangt. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste 6 maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts 6,25 per maand. Ga naar de Vodafone winkel of bel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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe komen ex-gevangenen aan een baan? Een werklunch zometeen met iemand van Gevangenenzorg Nederland... die deze mensen begeleidt. Nou, half twee is de stand.nl. De accijns op alcohol moet met 50% omhoog, dat is de stelling. Ja, waar moet het kabinet de komende periode extra miljarden vandaan halen? Een hogere accijns op alcohol luidt het voorstel van vier instellingen... die werken op het gebied van alcoholpreventie. Zij doen dat voorstel aan het kabinet. Een biertje zou dan gemiddeld zo'n 5 cent duurder worden. Het kan de schatkist jaarlijks maar liefst 350 miljoen euro opleveren... zeggen deze organisaties. Het is natuurlijk ook goed voor het, tegen het alcoholmisbruik, zeggen zij. We zijn benieuwd wat u vindt. De accijns op alcohol moet met 50% omhoog. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101.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 Maar eerst gaan we praten met Ernst Lauwers, uh, u weet dat misschien nog, dat is de veroordeelde in de Deventer moordstaak, hij stond uh, vanochtend opnieuw voor de rechter, niet om nog eens een keer zijn onschuld te bepleiten, maar om de rechter te vragen of hij een verklaring omtrent gedrag mag hebben, dat is een soort bewijs van goed gedrag en dat heeft uh, Lauwers nodig om als advocaat aan de slag te kunnen, zonder zo'n VOG mag hij geen advocatenwerk doen. Dag meneer Lauwers, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die rechtszaak is intussen geweest hè, vanochtend, ja. uh, ja, we praten over ex-gedetineerden en hun manier om weer aan het werk te komen gaan we straks. Ook nog uitgebreid over door. Hoe was dat voor u eigenlijk om weer aan de slag te komen? Uh, ja, op zich misschien een wat bijzonder geval, maar al tijdens uh, de detentie had ik al een, uh, al een baan geregeld. Uh, het probleem was alleen dat uh, het gevangeniswezen, uh, een aparte sector van uh, het ministerie, uh, het daar niet mee eens was, dus dat ging niet door. Uh, Vanaf dat moment ben ik uh, door een kennis geholpen om toch aan het werk uh, ja. te komen. Maar goed, uw naam was algemeen bekend. Had u daar last van eigenlijk? Uh, ik heb daar eigenlijk tot op heden nooit, uh, nooit last van, uh, van gehad. Ze zeiden in sollicitatiegesprekken niet, ja wacht eens even, Louis. jij bent die uh, Lauwers van de Deventer Moordzaak. Uh, nee, maar uh, het werk wat ik voor mezelf geregeld had, dat was bij een advocaatkantoor. En ja, advocaten weten uiteraard uh, ja, uh, hoe deze zaak in elkaar steekt. Dus dat, uh, dat was op zich geen, uh, geen punt. Nee. Zou dat anders. Ja, dat zou anders. Uh, dat weten we ook niet, want dat blijft speculeren natuurlijk. U, u, u zit in de juristerij, zullen we maar even zeggen. U bent nu bedrijfsjurist, maar u wilt, u wilt zich eigenlijk gewoon als advocaat vestigen? Nou, als advocaat in uh, loondienst voor de werkgever, waar ik nu ook voor werk. Oké, okay, en daar hebt u die VOG voor nodig? Daar heb ik die VOG voor nodig, ja. Ja. En waarom, uh, waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan? Uh, ja, daar heb ik op zich geen, geen idee van. Uh, er is wel een bepaalde beleidsregel uh, hoe het ministerie omgaat... met uh, ex-gedetineerden en het afgeven van een, van een uh, VOG. Uh, ja, ik, ik vind dat ik uh, aan, aan, aan de eisen in die beleidsregels voldoe. Het ministerie niet. En ja, nu mag de rechter uitmaken... Uh, ...wat hij daarvan vindt. Maar, ja, maar, ja, maar ja. is dat heel zwart-wit wat zij daar tegen inbrengen? Namelijk van, als jij ooit een keer in de gevangenis hebt gezeten... ...en je hebt iets op je kerststok... Ja, dan, ...dan kan je eigenlijk nooit meer dus een VOG krijgen bijna, zou je denken. Nee, nee, nee, nee. Zo, zo, zo is het ook niet. Uh, het is niet echt, uh, echt zwart-wit, maar men, men uh, hanteert in eerste instantie... ...een bepaalde terugkijktermijn. Uh, alleen voor, uh, voor sommige gevallen. En ja, dat, dat wordt dan niet echt heel goed uh, gemotiveerd... Uh, wens mij een langere terugkijktermijn te hanteren die ja in beginsel zo zou kunnen oplopen tot 20 jaar ja, ja. over die termijn dan weet ik waarschijnlijk niet meer dus dat zou voor mij een <lacht> probleem zijn ja dus dat is de reden waarom u de zaak hebt aangekaart en, wel, ja. en wat zet u daar dan tegenover ik heb dit gewoon nodig om uh, nu gewoon uh, ja ook gewoon een schoon schip te maken en, en, en, en ja, mijn nieuwe leven weer op te pakken uh, nou ja, kijk, formeel voldoe, voldoe ik nog niet aan de termijn. Uh, tenminste op het moment van de aanvraag en op het moment van de beslissing. Op dit moment uh, volgens het ministerie wel, maar er zit nog een, een factor van vier dagen zit, uh, zit daartussen. tussen. Uh, alleen het ministerie ja, die hanteert nu een uh, andere bepaling waardoor die termijn zou, uh, zou kunnen worden opgerekt. En ja, daar heb ik dan tegen, tegen ingebracht, want die mogelijkheid biedt, uh, bieden de beleidsregels ook wel... Uh, een soort subjectieve aspecten, een subjectieve beoordeling. En ja goed, het enige punt wat ik kan, uh, wat ik kan aankaarten is... Uh, ja, sinds, uh, sinds ik weer uh, buiten de gevangenismuren ben... Uh, werk ik normaal, ga ik gewoon normaal met, uh, met mensen om. Ik heb één-op-één uh, één één contacten uh, en... De reden van afwijzing van het ministerie eh, is, is dan inderdaad zwart-wit. Die, die gaat helemaal niet in op de ja. persoonlijke situatie van een persoon... wat hij heeft gedaan sinds, uh, sinds hij uh, ja. uit detentie is ontslagen. Ja. Goed, wanneer is de uitspraak? Binnen zes weken. Kijk aan. Nou, nog even spannend dus. Uh, dank dat u even in de telefoon kwam, Ernst Lauwers. Oké. Okay, no, no. Ja, en, en hij is dus uh, intussen wel gewoon aan het werk. Het is hem gelukt om weer aan de slag te gaan na zijn tijd in de gevangenis. Uh, dat geldt niet voor iedereen. De banen liggen natuurlijk niet voor het oprapen, in het algemeen al niet. En waarom zou je als werkgever iemand met een strafblad in dienst nemen? Athena Luma Talale uh, begeleidt namens gevangenenzorg Nederland ex-gevangenen. Uh, dat doet zij dan naar de nieuwe baan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lastig is dat inderdaad voor ex delinquenten ja, over het algemeen is het uh, heel erg lastig vanwege het opgelopen immago-probleem. En je moet dat natuurlijk wel melden in een, in een sollicitatie. Je kan niet zeggen, uh, ja, ik weet van niks. Nee, uh, sowieso heb je dan een, een, ja, een lege periode en dat moet dan dus wel verklaard worden. Ja. Wat voor mensen komen er uh, bij u over het algemeen? Uh, over het algemeen melden zich gevangenen bij ons, maar ook ex-gevangenen. En zij hebben dan uh, informatie over onze gevangenzorg Nederland uh, uh, gezien en gelezen en gehoord. En ze willen dolgraag na detentie um, ja, weer een leven op oppakken. En hoe gaat u dan te werk? Want u, u kent dus de hobbels op de weg intussen. Mm -hmm. uh, nou, wij uh, houden dan, zodra ze zich melden, dan houden wij een intakegesprek met hen. En een intakegesprek, dat houdt dan in dat wij zaken zoals algemene zaken... persoonlijke zaken, praktische zaken, dat deden wij met hen door. En dat betekent, trek net, net een pak aan en zo, dat soort dingen. Dat kan ik me voorstellen. Maar ook, ook nog hoe ze zich moeten gedragen in zo'n gesprek? Nee, dat is een allereerst gesprek. Dan wij willen gewoon weten, um, joh, waar, waarom wil je hulp? Op welk gebied wil je hulp? En hoe wil jij dat wij, uh, dat wij helpen? Dus dat is het allereerste gesprek. Maar dus. ik kan me voorstellen, als je heel lang in binnen de gevangenismuur hebt ge gezeten. dan heb je ook echt geen flauw idee, toch? Uh, wat, je nou, wat je daarmee aan moet. Nee, klopt, correct. En dan, uh, naar aanleiding van de, de intake. dan uh, krijgen ze bezoek van ons, van een of van onze medewerkers. En dan wordt verder gekeken. Het uh, um, uh, wordt verder gekeken van: joh, hoe kunnen wij een, een gedetineerde. begeleiden naar uh, na de tijd van na detentie? Ja. Zijn er eigenlijk werkgevers die uh, echt wel, uh, nou, laten we zeggen, zich erop voorstaan? Zeggen we, nou, kom maar op met die mensen, die kunnen we juist wel goed gebruiken? Jazeker, het zijn voornamelijk werkzaamheden, uh, je moet zich voorstellen, uh, fysiek zware werkzaamheden. En uh, ja, werkzaamheden wat toch wel door de gewone mens, tussen aanhalingstekens, als onplezierig wordt uh, ervaren... Daar zijn, daar zijn deze mensen goed naar te bemiddelen, zegt u eigenlijk. Ja, ja. ja klopt. We, we praten zo even door. Ed Kooijmans is directeur van bouwbedrijf Van Aspert... en de regionale huismeester in Eindhoven. Hij helpt moeilijk plaatsbare mensen aan werk... onder wie drie ex-gevangenen. Verslaggever Anne van der Veen sprak met hem... en vroeg of er nou ook nog wat voordelen zitten... aan een ex-gedetineerde werknemer. Er is geen specifiek voordeel. Wat wij doen is heel duidelijk aangeven wat er bij ons moet gebeuren. En dat is werken. En dan gaat het niet zozeer om de achtergrond van iemand. Alhoewel het natuurlijk wel belangrijk is om te weten waar je iemand kunt plaatsen. Eh, maar veel meer over dat wij sturen op motivatie en, en mensen weer terugbrengen naar reguliere arbeid. Kees van Sol is zo'n ex-gedetineerde. En dan wil iedereen natuurlijk weten waarom zat je in de bak. Uh, dat is een geweldsdelict geweest. geweest. Dus, het is minder uh, plezierig om daarvoor gestraft te moeten worden. Maar het, uh, het is me overkomen. En uiteindelijk heb je acht maanden gezeten en daarna moet je aan het werk. Is dat moeilijk? Uh, het is uh, ontiegelijk moeilijk om, als je weer vrijkomt in eerste instantie... Uh, heb je gewoon een stempeltje. En het is sowieso moeilijk om dan uh, ergens aan de bak te komen. En als je de juiste wegen weet, dan is het iets makkelijker. Maar als je die niet hebt, dan uh, is het lang zoeken. Ja, je bent toch een gedetineerde. En of dat je nou wel of niet echt schuld aan hebt gehad. Uh, je hebt gewoon een stempeltje. En je, er wordt toch een beetje anders naar je gekeken... als je rechtstreeks uh, wil solliciteren. Nu ben je weer aan het werk. Is dat belangrijk? Ja, voor mij uh, wel. Het was voor mij heel belangrijk om weer mee te mogen doen... gewoon in de samenleving. En die, ja, die kans heb ik hier gekregen. En bevalt me uitstekend. Gewoon werken elke dag, een regelmaat. Eh, onder de mensen komen, mensen weer opnieuw kunnen gaan vertrouwen. Weer je eigen zelfvertrouwen terugkrijgen. En gewoon een kans krijgen om je eigen te mogen bewijzen weer, opnieuw. En hoe lang heb je eigenlijk naar werk gezocht? Ik denk zeven maanden ongeveer. En dacht je toen wel eens, als ik niks vind, dan gaat het weer mis? Nee, nee, dat niet. Maar eh, ooit werd, je nog wel, werd ik er moedeloos van. De, ik ben op een bepaalde leeftijd dat het sowieso niet makkelijk is om weer een baan te kunnen vinden. En ja, voor sommigen ben je dan gewoon eigenlijk ook te duur en misschien ooit eh, te weinig kwaliteiten. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Nu is Kees van Swol weer door jou aan het werk. Ja. Maar vertel je je klanten ook: er komt nu een extra gedetineerde langs? Uh, niet per se. Uh... Men, mijn klanten weten wel dat we werken met mensen uit, uit die doelgroepen. Dus uh, we maken daar geen geheim van. Maar mensen die gestolen hebben, mogen geen sloten vervangen, want dat doen jullie ook. Mensen die gestolen hebben, komen bij ons in principe uh, niet achter de voordeur. Hè, want we willen niet, niet uh, de reputatie hebben dat we die dingen bij elkaar verbinden. Het heeft er ook mee te maken dat mijn stelling is dat... Uh, mensen die dat soort delicten gepleegd hebben... Uh, ja, die moeten daar ook de consequenties van dragen. Maar daar ga je toch helemaal niet over? Nee, maar ik bepaal wel waar ik ze inzet. En is het alleen maar een positief verhaal of zitten er ook nadelen aan? Toen we eraan begonnen, dacht ik dat we uh, veel moeite zouden hebben... Hè, even los van de gedetineerden in zijn algemeenheid... om mensen te motiveren, uh, dat ze op tijd hier zijn... dat we aan. nou, de motivatie is werkelijk heel erg goed... We hebben ook heel veel klanten die er heel enthousiast op reageren. Dus het werk stroomt eigenlijk binnen, meer dan verwacht. Dus tot nu toe kan ik alleen maar zeggen dat het een succesverhaal is. En we zijn er vorig jaar januari mee begonnen. Het doel was al helpen maar één iemand per jaar. Dan zijn we al heel erg tevreden. Maar het zijn er nou al zeven die, uh, die we permanent aan het werk hebben. En uh, ja, waar het begint of eindigt, heb ik eigenlijk geen idee van. Ik zie Kees van Swol knikken. Uh, ja, ik weet hoe dat we zijn begonnen, want ik ben er eigenlijk bijna vanaf het begin uh, uh, bij. En uh, ik ben ook met een schoffeltje in de hand uh, begonnen. En tegenwoordig uh, hebben we hele leuke en mooie projecten die we mogen doen en mogen maken. Soms hebben we te veel werk zelfs. Kunnen we zeggen dat Ed Kooimans jouw reddende engel was? Uh, in mijn geval wel. Uh, precies het juiste moment, de juiste plek. De laatste duur was echt gedetineerde Kees van Zwol. Ed Kooijmans kwam voorbij. Hij is de, de baas bij het uh, bouwbedrijf van Aspert. Anne van der Veen maakte de reportage. Ik praat nog even over door met Athena Luma-Talale. Uh, begeleid namens Gevangenenzorg Nederland ex-gevangenen. Uh, herkent u dit? Ja, zeker wel. Ja hoor. Uh, ze zijn voornamelijk uh, uh, heel erg loyaal. Naar de werkgever toe. En ze zetten echt alles op alles om uh, aan het werk te gaan. Ja. Want dat is natuurlijk de keuze waar je als werkgever voor staat. En je krijgt natuurlijk iemand als die echt schoon schip wil maken. en een nieuw leven wil beginnen. dat die ook echt uh, super gemotiveerd is. Lijkt ja, me. klopt. Helemaal. Ja. En we hoorden deze meneer van Zwolle vertellen. dat het zeven maanden duurde. voordat hij een nieuwe baan had. Is dat een beetje de gemiddelde tijd? Of, of gaat het ook wel sneller? Ja, afhankelijk van de functie die, uh, die geregeld kan worden, kan het ook wel sneller. Maar ook ja, dat ligt ook helemaal aan de persoon zelf. Je kunt daar niet uh, een termijn voor uh, afstemmen. Ja. U, u, u begeleidt ze, maar u bent ook nog bezig met een onderzoek. Uh, en eigenlijk een beetje een onderzoek naar het succes van jullie werkwijze. Um, hoe, hoe zijn de eerste resultaten? Ja, het is inderdaad nog niet helemaal afgerond. Maar uh, wat, wat voor mij al uh, zichtbaar is qua succes. Is dat, uh, dat de mensen die dus nu al uh, een baan hebben, uh, die, die zijn dus aan het werk en die blijven ook aan het werk. En uh, ja, ze, het mooie is om te zien hoe ze met hun tegenslagen omgaan, hoe ze die uh, zelf hebben overwonnen. En uh, nou ja, zodra de hobbels uh, voorbij of da, zodra ze de hobbels overwonnen hebben, ja dan zie je dat ze, ja, dat ze echt weer. Uh, klaar zijn om, om hun leven op te pakken. Ja. Zijn dat ook mensen die weer uh, toch in hun oude, hun oude baantje zijn teruggevallen? Helaas wel ook. Ja, ja. dat gebeurt toch ook nog. Ja. Goed, nou, uh, u, u blijft doorgaan met dat onderzoek. In ieder geval met het bemiddelen van, van de ex gedetineerden Hartelijk dank voor het gesprek. Athena Luma Talale was dat van Gevangenenzorg Nederland. Het boekenbal was de start van de boekenweek... en ook van de signeer- en voorleestoernooi van Tom Lanois... Wij volgen zijn werkweek, zoals u intussen weet. Deze week morgen weer een uitgebreide reportage. Maar we zijn toch even benieuwd waar hij nu is. Het is nu half twee. Uh, ik doe mijn eerste Vlaamse boekhandel sinds het boekenbal. Uh, Walry, uh, ik heb gestudeerd in Gent. en Walry is een, een prima boekhandel... die echt eens op vaste klanten draait, al die jaren al. Waar ik zeer graag kom. En uh, wat dan... Voor mij de tussenstap is naar uh, allerlei Zeems-Vlaamse Vlaam, <laughs> geneugten uh, die met te wachten staan. Uh, en dan ga ik ook, nou, net zoals nu bij Walderie. maar nu wil ik echt uh, die, die mensen uit Gent, veel vrienden van me, staan hier en ik ga nu hun boeken signeren. En later vandaag is die nog in Middelburg en Goes. Morgen hoort u weer een uitgebreide reportage met Tom Lannoy, de schrijver van Boekenweekgeschenk. Zometeen stand.nl. De accijns op alcohol moet met 50% omhoog, dat is de stelling. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Morgen wordt in België een dag van nationale rouw gehouden. in verband met het busongeluk in Zwitserland, dat heeft premier Di Rupo gezegd. Ouders van de kinderen die bij het ongeluk om het leven zijn gekomen... krijgen vandaag de gelegenheid om hun kind te zien. De ouders zijn gisteren naar Zwitserland afgereisd. Ze krijgen ook de gelegenheid om de plek van het ongeluk te zien. De Taliban schorten de gesprekken met de Amerikanen over vrede op. Volgens de taliban hebben de gesprekken geen enkele zin. De Amerikanen zijn volgens de taliban niet bereid tot enige toezeggingen. Amerika is een groot obstakel voor vrede... en de gesprekken waren tijdverspilling, zeggen ze.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 Het Europees Parlement roept premier Rutte op om namens de Nederlandse regering afstand te nemen van het PVV-initiatief. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aanwijp nou, even verkeersinformatie. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. Op de A4 de Haag-Amsterdam bij Zoeterwouden 4 kilometer. En een korte file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Schiedam 2 kilometer. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. Vier instellingen die werken op het gebied van alcoholpreventie... die willen dat de accijns op alcohol met 50% wordt verhoogd. Op die manier komt er meer geld in de schatkist... en tegelijkertijd dalen de kosten van de gezondheidszorg... Een dure biertje zorgt ervoor dat er minder wordt gedronken, zeggen ze. En het scheelt 350 miljoen euro. Er gebeuren namelijk dan minder verkeersongelukken, het uitgaansgeweld zal dalen... en datzelfde geldt voor het aantal mensen dat voor hart- en vaatziekten behandeld moet worden. Is dit een goede manier om te bezuinigen? Of mag onze alcoholische versnapering niet duurder worden? Ik ga erover praten met Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dag, meneer Voordewind. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen ze... Ik doe de oproep voor accijnsverhoging zometeen uh, onmiddellijk in de brievenbus bij het Katshuis. Ja. Alcoholische dranken zijn nu te goedkoop. Ja. De accijns op alcohol moet met 50% omhoog. Ja, uh, zegt u, ik vecht graag tegen de bierkaai. Mm, ja, ik vind het niet erg. Nee? Hm. Oké. Okay. Want u weet dat er nog wel een terrein te winnen valt, hè? Ja, we hebben een groot probleem in Nederland. Uh, we hebben 1 miljoen probleemdrinkers. Dat betekent dat mensen meer dan 5 da uh, glazen alcohol per dag drinken. En daarnaast zien we natuurlijk dat uh, ja, de coma-drinkers per jaar... Uh, die in het ziekenhuis terechtkomen per jaar alleen maar groeit. Hè, tot 900 inmiddels uh, per jaar. Ja. Goed, dat zijn, uh, dat zijn wat cijfers. We gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over die stelling. De accijns op alcohol moet met 50% omhoog. Ik vraag ook even aan onze luisteraars om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl... en als u twittert eens of oneens doet dan met standpunt. Um, u bent het eens he, met de stelling? Ja, zeker. En u hebt net eigenlijk al uitgelegd uh, waarom. Uh, wat betreft in ieder geval de cijfers... Uh, is er nog iets aan toe te voegen? Nou ja, kijk, je ziet dat er een uh, grote uh, combinatie is... of een verband is tussen de gezondheidsschade... en de hoeveelheid drank die genuttigd wordt uh, in een land. Bij ons is de prijs uh, met name voor bier en voor wijn uh, relatief uh, laag. De accijns is trouwens ook erg laag. Als je het hebt over 50% verhoging van de accijns... dan heb je het over, bij een biertje over 5 cent. Dus daar moeten we ons ook niet door laten afschrikken. Uh, maar je kan dus een hele grote slag slaan... als het gaat om juist die zwaardere uh, drinken... Drinkers om gezondheidswinst te bereiken. En aan de ene kant krijg je dus geld binnen uh, bij de overheid. Aan de andere kant uh, heb je minder kosten te besteden aan de gezondheidszorg. Ja. Maar u zegt het al, die zwaardere drinkers. En u zei net een, een miljoen, geloof ik, in Nederland? Ja, Probleemdrinkers. Ja. Uh, zouden die nou echt onder de indruk zijn van vijf cent meer voor een biertje dat ze moeten betalen? Nou, je ziet dat met name bij de zwaardigdingers... die dus veel geld uitgeven aan uh, alcohol per dag. Dat wel degelijk er een, uh, een verband is tussen de prijs uh, van het, uh, het biertje... of van alcohol en hoeveelheid die ze kopen. Maar goed, als je twintig biertjes drinkt op een avond... dan kost je dat een euro extra. Ja, kijk, er is een verschil. Hè? De prijselasticiteit houdt op daar waar je het hebt over uh, verslaafden. Die maakt het niet veel uit. Die, die, die moeten op een andere manier aan hun geld komen. Maar de probleemdrinkers, nou, dat zijn er uh, heel veel in Nederland... Ja, daar kan je dus winst halen. Want dat, dat remt toch uiteindelijk, uh, vooral als je veel drinkt... dus uh, als het gaat om uh, die verslaving en de schade die je aan je lichaam toebrengt. Um, de, die vier instellingen die zeggen ook nog even... dat de accijns op alcohol al jaren te laag is... omdat die niet meestijgt met de inflatie. Uh, dus eigenlijk daalt de accijns, zeggen zij. Waarom is dat eigenlijk niet gekoppeld aan de inflatie? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat voornamelijk komt door de lobby van de alcoholindustrie... Uh, hier uh, in de Kamer en ook richting uh, de ministers. Ze zitten regelmatig aan tafel bij het ministerie van Gezondheidszorg. Ze denken mee als het gaat om de bepaling van de slogan bijvoorbeeld... Uh, die de overheid ook gebruikt. De ze ook aan mee, maar ze denken er ook aan mee. Daar slimme technieken voor om bijvoorbeeld uh, 16 nog even niet, dan uh, vervolgens de jongeren aan te zetten. Vooral na 16 flink veel te drinken. Um, dus de lobby is enorm groot. Uh, en je ziet natuurlijk ook, met name bij bier, dat de Nederlandse industrie daar grote belang bij heeft. Wijn wordt voornamelijk geïmporteerd uh, uit andere landen. Uh, maar bij bier is de, de accijns dus erg laag. Het is dus een dubbeltje uh, voor, een, uh, voor een flesje uh, bier. Uh, terwijl in andere landen dat meer is. Oh. Um, ik, ik zei het aan het begin: er valt nog heel terrein te winnen. Toen uh, gooide u het gelijk inderdaad op het aantal probleemdrinkers, Maar ik dacht ook nog even om een meerderheid voor dit voorstel te halen. Want we hebben natuurlijk wat rondgebeld vanochtend. Uh, Nina Kooijman van de SP, die zei tegen ons... Uh, ja, dit is gewoon consumentenpesten wat ze willen. Nou, nee, dat vind ik een beetje jammer. Want ik trek veelal op hier in de Kamer met Nina Kooijman en de SP... als het gaat om bijvoorbeeld reclame... Uh, van uh, alcohol uh, op de televisie, in de bioscoop, en internet, et cetera. Uh, dus nee, dan moet ze nog echt flink doordenken... wat de gezondheidswinst uh, is die je kan behalen... op het moment dat je de prijs daadwerkelijk uh, iets omhoog doet. We oh. hebben daar dus de afgelopen jaren te weinig aan gedaan. En je ziet dus ook dat het alcoholgebruik... met name onder jongeren gigantisch is gestegen in Nederland. Hè. We worden wel de zuipschuiten van Europa genoemd. En ja, je, je ziet dat vooral als jongeren drinken onder de 21... zie je dat grote hersenschade opleveren. En men zakt dus ook qua niveau. Men zakt van de VWO naar de, de HAVO, naar de MAVO. Dus het is enorm, ook maatschappelijke oh. schade. Maar Koijman SP heeft het inderdaad over die reclameuitingen. Die zegt ze, die moet je terugdringen. En ook moet de industrie volgens haar meebetalen aan toezicht en handhaving. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. Ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk een veel groter pakket. Dat hele pakket, dat hebben we hier in de Kamer behandeld. Dat ligt nu in de Eerste Kamer. Dat gaat over alcoholreclame. Dat gaat over het verbod op bezit van alcohol in de openbare ruimte. Dus op straat. Dat gaat over op het moment dat supermarkt bijvoorbeeld drie keer alcohol verkopen onder de 16, ja, dan is er een mogelijkheid voor de burgemeester om de supermarkt drankenafdeling te sluiten. Dus er ligt een heel groot pakket. Het gaat ook om voorlichting bij ouders. Het gaat inderdaad om de beschikbaarheid, met name voor jongeren, om die alcohol te kunnen kopen. Je moet je indenken dat een kratje bier, 24 flesjes, je al voor sommige, in sommige situaties al voor 6 euro kan krijgen. Dus het meeste bier wordt gekocht in de supermarkten. En het meeste bier wordt dus ook genuttigd via de supermarkt. En daar is de controle heel slecht op. Maar ik begrijp dat het in andere landen al wel gebeurd is ook zijn verhoging uh, op de verkoop van alcohol. Uh, daardoor is de verkoop wel wat teruggedrongen. Maar volgens uh, ook weer Nienen Koorman, die heeft dat allemaal uitgezocht, is de verslaving in die landen niet minder. Nee, maar de schade. Het gaat met name om de schade. En de probleemdrinkers zijn ook niet mensen die verslaafd zijn. Want dat uh, is een kleinere groep. De probleemdrinkers, die 1 miljoen, die drinken gewoon te veel. En dat geeft lichamelijke uh, schade. En uh, ja, dat betekent dat je uh, daar weer bij het ziekenhuis voor loopt... en dat we dat met elkaar via de premies weer mogen ophoesten. Dus je haalt gezondheidswinst op het moment dat je de het aantal glazen... wat je nuttigt per dag, en men zegt één, maximaal twee per dag... als je dat naar beneden kan brengen. Hmm. Iemand zegt hier, die is het oneenstaans met de stelling... Uh, in het rijtje kinderopvang, studeren, gezondheidszorg enzovoort... nu ook ons glaasje wijn, ons borreltje voortaan... alleen voor de rijken onder ons. Met een vraagteken, ben ik daar 77 jaar voor geworden? Ja, dat begrijp ik van mensen. Maar je, je moet het ook in de context plaatsen. Ten eerste, die indexatie van de prijzen van alcohol... Uh, ja, die hebben we laten zitten onder druk van de alcoholindustrie, heb ik al gezegd. Dus er zit al een, een lage prijs op wijn en op bier. Uh, dit is een correctie erop. En dan heb je dus echt over een aantal centen die erbij komen. Voor bier is het, uh, voor bier is het 5 cent, voor wijn is het uh, 10 cent. En dat is helemaal niet zo gek uh, als je dat vergelijkt met de andere landen om ons heen. Nee. Um, de, goed, die vier instellingen komen dan op een bedrag van 350 miljoen euro... We moeten geloof ik iets van nou, gemiddeld 10 miljard boven water zien te halen. Dus als je dat dan in die zin bekijkt. Het is een beetje flauwe woordspeling. Maar is het een druppel op de groeiende plaat natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar goed, je hebt wel overwegingen. Om even een vergelijk te maken. Het passend onderwijs, speciaal onderwijs. Moet 300 miljoen bezuinigen. Als je deze accijnsverhoging doorvoert. Hebben alle kinderen gewoon recht. En hebben ook de mogelijkheid om die extra ondersteuning in de klas te krijgen. Er komt een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg. Als je dit doorvoert, dan gaat die eigen bijdrage niet door. Dus het is inderdaad een afweging. Wat doe je wel, wat hmm. doe je niet? Vindt u ook dat die accijns dan uh, inderdaad voor iets heel anders gebruikt kan worden? Want bijvoorbeeld de accijns op brandstof wordt toch echt gebruikt... om, om het uh, beheer van wegen en, en milieu- en gezondheidsschade tegen te gaan? Nou ja, vandaar dat ik ook het bruggetje maakte richting de gezondheidszorg. Want daar zal ongetwijfeld veel op bezuinigd gaan worden. Dat raakt de mensen echt in hun gezondheid. Dat gooit de drempel omhoog om uh, naar de huisarts, naar de ziekenhuizen misschien te gaan... of naar de geestelijke oh. gezondheidszorg. Ja, dat is ook het passend je, onderwijs bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een, dat is ook een, een uitreil die je zou kunnen maken. hoeft helemaal niet, want de prestatiebeloning in het onderwijs staat er tegenover. Als je dat niet door laat gaan, dan kan je gewoon het passend onderwijs laten zoals het is. Maar als je, en ik vind het dus ook goed, op het moment dat je hierop bezuinigt... en je dat levert geld op, zou je bijvoorbeeld de eigen bijdrage... in de geestelijke gezondheidszorg niet door hoeven laten gaan. Mm. U, hebt dus, uh, u hebt zich eerder wel behoorlijk hard uitgelaten over, over uh, inderdaad alcohol en roken. Uh, uh, u zei ook van... een, een... Liberale overheid laat haar burgers eigenlijk aan hun lot over. Ik vind dat een asociale overheid. Vindt u dat nog steeds? Ja, want een overheid is er niet alleen maar voor om uh, uh, hier de mensen uh, qua fysieke veiligheid te beschermen. Maar de overheid doet ook heel veel dingen om de mensen tegen zichzelf te beschermen. Dat is niet betuttelend, maar uh, de autogorden bijvoorbeeld, het feit dat we een helm dragen, dat heeft de overheid ooit een keer bedacht. Uh, en dat gaat puur en alleen om je eigen veiligheid. Nou, uiteindelijk uh, zitten we hier als overheid om ook de zorg en het onderwijs uh, goed op orde te brengen. Op het moment dat wij de zorg betaalbaar willen houden, ja, dan moet je ook durven kijken naar preventie, naar het voorkomen van... Uh, het het ziek worden. Nou, dat hebben we met roken gedaan. Hè. Daar zit aardig wat accijns op, omdat elke sigaret die je rookt, uh, ja, dat is gewoon schadelijk voor je gezondheid. Dat is niet het geval bij alcohol, maar wel als je daar dus meer dan twee glazen voor drinkt. Bij tabak is het gelukt om het roken naar beneden te krijgen. We hebben uh, zelf als ChristenUnie uh, het verbod uh, de, het roken in de horeca uh, doorgevoerd. Het heeft een enorme gezondheidswinst veroorzaakt. Mensen zijn veel minder gaan stoppen met roken. Van 28% naar 24%. Mensen zijn thuis gestopt met roken. Ja, en die gezondheidswinst... Ja, Ik hoop dat we die ook gaan halen als we de accijnsen iets verhogen. Met name, hoor, het is geen groot, het is niet ook pesten. Iedereen in de horeca gaat over zijn eigen prijzen. Maar het gaat met name om de supermarkten die stunten met die prijzen. En het gaat met name, vind ik ook, om de jongeren te beschermen tegen eh, overmatig alcoholgebruik. En daarom probeer ik ook die leeftijd naar 18 jaar te krijgen. Want dat is een hele belangrijke stap. Ja, um, hier zegt iemand: Ik ben het oneens met die stelling. Je wordt zo het moe van de bemoeizucht van al die gezondheidsinstanties. Alcohol duurder maken helpt geen bal. Gaan we gewoon naar Duitsland? Daar doen, daar doen ze niet zo betuttelend als in Nederland, maar daar draait de economie dan ook stukken beter... zegt deze meneer of mevrouw er nog bij. Dat is niet waar. In, alcohol, in Duitsland hebben ze ook alcoholaccijnsen. En het is natuurlijk aan uh, de horeca en aan de supermarkten... om hun eigen prijzen uh, vast te stellen. De overheid gooit er inderdaad wat op... daar waar je uh, ja, schade kan ondervinden of daar waar het om luxe producten gaat, de btw-verhoging bijvoorbeeld... of de btw die je betaalt. Maar uh, aan de grensstreek, ja, daar uh, moeten de supermarkten en de horeca... zelf bepalen hoe ze die prijzenslag aangaan. En op dit moment is daar geen groot grensverkeer. En als daar 5 cent bij komt, geloof ik niet dat iedereen nu naar Duitsland gaat... om zijn biertje te halen. Nee. B -b Siska Jollesma van het CDA, die zegt van... Uh, het voorstel is eigenlijk als we auto's de weg naar Rome. Het is er nog steeds niet en dat is niet voor niks, want er is geen draaglak voor. Ja, dat is nou typisch weer een CDA-opmerking. Uh, Die kijken of het raaflijk is en dan zijn ze ervoor of tegen. <laughs> uh, dat vind ik erg jammer. We hebben gelijk, Uw achterban uh, drinkt gewoon misschien niet zoveel? Uh, nou goed, ik weet het niet of u weet hoeveel drankketen er in de, nee, op de Veluwe zijn. Dat, dat zijn er uh, oh, te veel, ja, ja. zal ik ja, zeggen. Ja. Dus het, het ligt ook een opdracht naar mezelf en naar mijn eigen achterban. Uh, dit helpt er wel in mee. En uh, we hebben gezamenlijk opgetrokken met het CDA als het gaat om die leeftijdsverhoging, de 18. Een van de drie belangrijkste middelen om het alcoholgebruik onder jongeren juist uh, tegen te gaan. Alleen ja, nou kijkt het CDA ook weer rond en ziet dat er geen meerderheid is voor uh, 18 jaar. En dan laten ze dat idee ook weer los. Dus ik zou zeggen, hou je uh, ruggengraat recht, uh, CDA, en steun ook dit voorstel. Nou, u hebt cijfers knossen aan uw kant. Dat is een econoom van het Centraal Planbureau. En die heeft al eens becijferd uh, dat uh, een financiële prikkel echt uh, de enige oplossing is. Maar ja, de vraag is dus inderdaad die vijf op een biertje. Laten we dat allemaal even aanhouden. Of dat, of dat nou mensen uh, onmiddellijk in de stress laat schieten van nou dan maar even wat minder drinken. Nee, het gaat dus niet om die mensen die gewoon een biertje per dag drinken bij het eten. Uh, dat tikt ook natuurlijk niet aan. Het gaat juist om een negatief uh, prikkel te, uh, af te geven richting de zwaardere drinkers. De mensen die echt meer dan vijf glazen drinken. Nou ja, en tel dat bij elkaar op als je dat zeven dagen in de week, twaalf maanden doet. Ja, dan ga je het op een gegeven moment wel in je portemonnee voelen. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft mee luisteren en dan kom ik straks graag bij u terug om om de reacties een beetje door te nemen. 1.400 mensen ruim hebben gestemd intussen. Um, 47% is het eens met de stelling, 53% oneens. De stelling dus de accijns op alcohol moet met 50% omhoog. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, de Heerland, Heerland uit Groningen. Ah, daar is hij. Ja, ik zal u vertellen, die meneer die bij u zit... hij moet zijn achterban aanspreken. Want juist in die christelijke dorpen... Heb je van die zuipschuiten. Ja, dat heeft hij net gezegd. Wat zegt u? Dat heeft hij net gezegd. Die gaat hij zeker aanspreken. Ja, maar wat vindt u daarvan? Hij, hij moet het niet veralgemeniseren. Aha. Want 5 cent op een glas bier. Alles 10 cent of 20 cent of 15 cent. Als men het wil drinken, dan doet men dat. Vooral in orthodox-christelijke kringen. drinkt men niet, maar men zuipt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. We nemen er nog eentje. Hallo. Ja, goedemiddag, heer Proost. Dan. Uh, maar uh, die meneer die bij u zit, die meneer tegenwind, die uh, zit tegenwoordig uh, te grossieren in uh, mislukte uh, initiatieven. Zo heeft hij laatst ook iemand uh, de toegang tot Nederland willen weigeren. Dat is hem ook niet gelukt. Maar uh, het is trouwens een immoreel uh, uh, voorstel. Want uh, uh, zoals die meneer net... Uh, dat is inmiddels alweer tot uh, een miljoen gestegen... dat aantal probleemdrinkers. Mm -hmm. Die drinken niet meer of minder. Uh, uh, dus dan is het schadelijk voor de gezondheid. Het betekent is goed voor de schatkist. Maar iets anders... Uh, die uh, uh, uh, hulpverleners zogenaamd, of die, die organisaties die dat roepen... die zijn natuurlijk heel gewiekst bezig... want die zien hun subsidie uh, al uh, uh, beknot worden. En dus komen ze met dit voorstel om hun eigen subsidies te ja. redden. Met andere woorden, dit is een, een, een, een in stand houden van hun eigen uh, uh, portemonnee. Ja, u zegt, het is wel heel toevallig dat ze nu net met dit verhaal komen... Uh, nu het katshuis bezig is om uh, allerlei bezuinigingen te vinden. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met pantel spreek u. Ik vind uh, 5 cent vind ik zelfs een lachertje eigenlijk. Ik, ik vind dat het bier minimaal uh, blikjes 25 tot 30 cent omhoog ja. moeten gaan. Dus, dus, laten we zeggen, u bent wel voor het idee om de accijns omhoog te gooien... maar met nog oh, veel meer dan die 50 procent. Oh, nog veel, nog veel meer. Dit is, 5 cent is gewoon een lachertje. Daar, daar, daar lachten we aan. Ik denk dat iemand in de minima... Die twintig blikjes drinken per dag. Ja, die zullen misschien voelen van zijn budget. Maar ik denk gewoon een blikje moet minimaal 30 tot 40 cent nee. omhoog. Ik maar, vind maar, gewoon... maar houden we dan niet over, dat was ook een van die luisteraars die schreef dat al. Hè? Van dat daar straks alleen nog maar de rijken een, een, een alcoholische versnapering kunnen drinken. Nee, dat, dat, dat is we op. Ik vind, ik vind gewoon, kijk, ze, ze zijn al bezig om het, btw het lage btw-tarief te bespreken. Er wordt straks mensen die met een minima die hebben, die worden daar mee getroffen met de voeding. Ik vind alcohol is geen basisbehoefte van de mens. Dit land heeft geld nodig, mm. we zijn er niet op voedsel of zorg. Mm. Maar bezuinig op luxe goederen ja, ja. en al die, die, die, die rare dingetjes, dus alcohol en, uh, of wat dan ook. Ja, ik kan wel wat meer uh, accijns op, vindt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik had uh, even willen reageren. Ik vind het namelijk zo dat alles wat gewoon een beetje als overbodige luxe beschouwd wordt, dat wordt alleen maar duurder. Oh. Dat is met de benzine zo, dat is met uh, als je eens een keer uh, uitstapje wil maken en zo... Het is gewoon allemaal van die, van die, van die doorzichtige dingen waar ik van zeg, het, het, het stopt nooit een keer. U, u zegt de kleur aan het leven, dat wordt steeds duurder eigenlijk. Ja, het, het, het gaat gewoon helemaal nergens over, want het, het, het, het, het, het roken... Ik ben zelf uh, geen roker, maar die mensen die mochten uiteindelijk ook niet meer in de horeca roken. Uh, het bier is al veel en veel duurder geworden. En ik kan dus wel zeggen van ja, het, het, uh, het is allemaal met kwartjes bier van 9 euro. Uh, Oké, okay, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar. De, de, de, de die meneer die zegt wel van... ja, het is maar vijf cent wat te duurder is geworden. Maar als ik het van de kasteleins hoor... wat er uiteindelijk aan BTW... van een glaasje bier naar de kast gaat... dan vind ik het gewoon... ja het is gewoon inderdaad, net ja. wat u zegt... het is gewoon een beetje pest. De ja. pesterij is het. Duidelijk, dank u wel. U hebt de afslag niet gemist, hè? Want ik hoorde de navigatieapparatuur meepraten. Ja, die praat er heel hele oh, dag al mee. Oh, okay. <laughs> nou ja, ja, goed. Dank u wel. Geef hem een drankje van ons. Stand.nl, goedemiddag... Goedemiddag, met Simon de Waal spreekt u. Um, ik ben absoluut um, voor een verhoging van de accijnsen. Uh, met inderdaad een groter bedrag dan die, uh, dan die 5 cent. Uh, mits het uh, direct uh, naar gezondheidszorg gaat. Als je ziet dat chronisch zieken en gehandicapten op dit moment ontzettend worden gepakt dan vind ik dat er via, de, uh, via het uh, bier en via de ja. wijn nog best wel wat, uh, ja. wat bij kan. Dus u zegt, ik ben het, ben het eens met een stijging van de accijnsen, maar dan moet het wel onmiddellijk ook terugkomen? Ja, laat ik en, zeg maar. want, uh, want ik, ik drink zelf ook uh, wel graag een pilsje. Maar ik vind het uh, beter om meer voor mijn pilsje te, te betalen, want daar kan ik zelf in kiezen of ik dat drink of niet. Maar mijn eigen risico, dat maak ik op aan visio en daar kan ik niet in kiezen. Ja. Dank u wel. Stampp.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt me Vos. Nou meneer Vos. Ik, heb een, uh, ik ben het er niet mee eens. Want kijk, ik kan bijvoorbeeld stoken en dat is vrij relatief makkelijk en goedkoop. Stoken? U maakt zelf uw alcohol? Ik kan het zelf stoken als ik wil. Ja, u... want ik heb het jaren gedaan. Ja, dus en er zit. Het zit... is lekkerste whisky, hoor. Ja, er zit en... in, die, in die alcohol zelf al 50%, denk ik, als ik het zo hoor. Nou, kijk, ik bedoel. Het is ook nog goedkoop, want je hebt aardappels genoeg te koop. Ja. En rijst kun je ook halen voor relatief weinig geld. Ja. En kijk, en brood ook. Dus u zegt, gooi die accijns in, maar omhoog, ik maak toch mijn eigen alcohol wel. Nou, we kunnen het stoken en je kunt het in Duitsland dan nog goedkoper halen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van den Heuvel. Dan ben je ja, van den dat... Heuvel. Van den Berg hier. Ja, nou, ik vind het een beetje een flauwekulverhaal van die meneer van de ChristenUnie. Uh, hij kan beter eens een keer vechten, bureaucratie, want hij lult dan continu over de zorg. Maar hij kan beter eens een keer vechten dat die bureaucratie en de zorg wat vermindert. En dat daar eens de, de bezem doorgehaald wordt. En er een heleboel van ja. de heren management ja. maar dat, uh, de, dat is wel, de dat, op Maar, gaan, maar dan, dat is een andere dat, discussie. Want uh, kijk, dat moet ook gebeuren. Maar nu gaat het even over de accijns op alcohol. En wat vindt u daarvan? Nou, daar heb ik geen probleem mee. Ik drink toch, toch mijn borreltje wel. Ja, ook als het, als het een paar cent duurder wordt? Ja hoor. Maakt u niet uit. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag, met Groenendaal. Dag, meneer, zeg maar. Ja, u, uh, het gaat mij om het volgende. Dat is weer een vaccinsverhoging. De in een rij. En uh, ik hoor die meneer praten over bezuinigen. Maar dat is toch uh, wat anders dan een vaccinsverhoging. Daar hebben we er al zoveel van gehad. In het verleden is het ooit gebeurd met Jenever. Er werd ook steeds verhoogd, verhoogd, verhoogd. En op een gegeven moment is Jenever in uh, verkoop in elkaar gezakt. En dat uh, is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Ik denk dat uh, als de overheid het goed doet, dan. Uh, ja, dan moeten ze een keertje stoppen met uh, te veel geld uitgeven en niet steeds proberen meer accijns binnen te halen, want dat betekent dat het besteedde inkomen uh, steeds lager wordt en ja. dan wordt het probleem alleen maar groter. Ja. Ja, u zegt eigenlijk van als, als, als het de verkoop stagneert dan uh, levert dat ook weer allerlei economische problemen op, uh, zeker voor de bedrijven die die drankjes maken. Stand.rl, goedemiddag. Goedemiddag, met Martin. Martin. Goedemiddag, ik ben tegen de, ik ben, uh, tegen de stelling. Natuurlijk, uh, coma zuivers moet je niet hebben, die jonge jongeren. Maar als er nou een miljoen, miljoen probleemdingers zijn, of meer dan een miljoen, moet je gewoon lekker met rust laten. Wisten, wat de meneer van de Kistelunie zegt. Uh, maar hoezo met, rust, hoezo met rust laten? Die zorgen er ook voor overlast en, uh, en die, die worden af en toe in het ziekenhuis opgenomen. En uh, daar hebben nou, we er uiteindelijk nee, ook, ook last van. Nee, met name coma zuivers, dat, dat moet je niet hebben. Dat is, uh, dat is een taak van de ouders, uh, van de school. Ja. Dat is. Uh, uh, maar. Uh, nou, ik bedoel, maar alcohol is toch over het algemeen niet. Als je te veel drinkt, uh, is het toch over het algemeen niet goed voor je gezondheid? Nee, het is zeker slecht voor je gezondheid. Maar dan moet je niet van de asociaal uh, uh, beleidsstroom van, uh, van het kabinet instellen. Ja. Het is en... toch wel. Mensen zijn we gek geworden. Dus uh, ja. geen excuus nogmaals. Uh... Maar ben je, is het een beetje eigen belang? Ben je veel gebruiker of. Uh... Ik, ben, ja. ik ah, ben alcoholist, ja. ja. Nou, zou dat... Eigenlijk wel is het niet hoor. Ik bedoel, uh, die patiënten ken ik ook wel, uh, maar ik voor dat niet. Het zou voor, jou niet je... het zou voor jou niet uitmaken als, als, als die accijns met 50% omhoog gaat. Dat maakt wel uit, want ik heb minder te besteden. Ja, maar het is niet ook, zo dat je dan minder ook, gaat drinken. Maar ook voor die miljoen mensen die dus uh, probleem drinken zijn. Ja, ja. en... Oké. Okay. Uh, Martin, bedankt voor het bellen. Dank u. Dag. We gaan dag. even terug naar Joël wind die meegeluisterd heeft. Tweede Kamerlid voor de uh, ChristenUnie. Uh, nou ja, dit is dus uh, dit is iemand waar, waar u het steeds over hebt. En die, en die zegt, ja, het maakt voor mij niet zoveel uit. Ja, ik heb dat in mijn inleiding al gezegd. Hè. Je hebt een prijselasticiteit. Dat betekent dat uh, je uh, op het moment dat de prijs omhoog gaat... mensen minder gaan kopen. Dat gaat niet op voor uh, alcoholverslaafden. Want die zijn eraan verslaafd. Dus die moeten die alcohol elke dag krijgen. Dus daar moet je echt andere maatregelen voor nemen. En daar zijn de Jellynex en de, en de, en, en, en de GGD'en heel goed in. Het gaat mij om die grotere groep die nog niet verslaafd is, maar wel te veel drinkt en waar je dus gezondheidsschade mee uh, veroorzaakt. Ja. En daarvan hoor ik nu uh, een aantal mensen zeggen van nou, weet je, die vijf cent vind ik eigenlijk wel uh, weinig. Ja. Uh, als uh, je doet, moet je het misschien wel meer doen. Maar laat het dan terugvloeien naar de gezondheidszorg. Ja. Die mensen die chronisch ziek zijn, die mensen die gehandicapt zijn, zorg dat je die ontziet. Nou, dat is helemaal. Uh, het plan van de ChristenUnie zorgt dat je de winst die je hier haalt als overheid... Uh, investeert weer in de gezondheidszorg om juist deze zwakke groepen... die misschien weer getroffen gaan worden door dit kabinet uh, Rutte... Ja. Uh, door deze mensen te ontzien. Er zijn ook mensen die vermoeden er toch nog een, een ja, wat, wat meer een complot achter. Die zeggen, ja, die instellingen komen daar nu mee... want die zijn bang om hun eigen subsidies te verliezen. Dus die denken op deze manier die 350 euro vrij te spelen... zodat ze zelf in leven blijven. Nou, dan zou dit een iets te, iets te late actie zijn. Want bijvoorbeeld voor Stap, uh, alcoholpreventieorganisatie... die heeft net uh, anderhalve ton verloren. Dat is net uh, helaas, uh, ik heb daar nog een motie voor ingediend... maar uh, niet gesteund, ook niet door het CDA. Dus dan zouden ze een beetje laat wakker worden. Nee, uh, zij zijn ervoor om de gezondheidsschade... en de gezondheidswinst die je zou kunnen maken... om die uh, te vergroten. En met name zijn ze geïnteresseerd... hoe je de jongeren uh, goed toegerust uh, uh, een goede toekomst kan geven. En dat helpt alcohol absoluut niet meer. Nee. Is uw uh, ideale land? Een, een land waarin je bijvoorbeeld in Zweden heeft dat, hè, dat je geloof ik alleen maar alcohol in staatswinkels kan kopen, dat je het reguleert en, en dat er flink voor betaald moet worden, is dat, is dat wat u wel zou willen eigenlijk? Nou, ik vind dat iedereen gewoon zijn biertje wel moet kunnen blijven kopen. Alleen we zijn nogmaals achtergebleven bij het omhoog trekken van uh, de prijzen van alcohol. En uh, kijk, als je gewoon je biertje drinkt, dan heb je hier ook geen last van. Als je veel drinkt, dan heb je er wel last van. En dan hoop ik dat je er ook echt last van krijgt, uh, zodat je minder uh, gaat drinken. Ja. Het grote probleem in Nederland is de toegankelijkheid in de supermarkten. Ja. Met name voor jongeren. Want die kunnen gewoon, uh, 80% van de jongeren, zelfs onder de 16... Ja. die kan gewoon zijn biertje halen in de supermarkt. Ja. Nu nog even die andere partijen zover krijgen. Want uh, dat, daar zit het nog niet uh, mee. Nee, als ik het zo hoor. Dank in ieder geval voor nu, Joël Vorderwind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ik kijk nog even op onze site. Accijns op alcohol moet met 50% omhoog. Ruim 1500 mensen gestemd. 47% eens, 53% oneens. U kunt blijven stemmen op onze site de hele middag. Hier is Elsbeth met de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, implantaten voor siliconen, van siliconenborsten voor... Uh kunstborsten, om het zo maar te noemen, zijn niet veilig... en er is ook geen goed keurmerk voor in Nederland. Dat denken we allemaal wel. We dachten allemaal dat alleen die pip-implantaten niet deugden... maar dat uh, schijnt veel breder te zijn. Maar net Sonnenberg, onze collega van de Vijfde Dag... maakt daar een reportage over. Die wordt vanavond uitgezonden. We hebben daar ook reacties op uit de politiek. En verder gaan we het hebben over Anders Breivik en zijn ideologie. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goeiedag.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 Dit is Radio 1.